van 1 uur. Kwart moet met het NWS-journaal. Bij gevechten in Oost-Oekraïne zijn de afgelopen 24 uur... zeven Oekraïnse militairen omgekomen, meldt persbureau Reuters... op basis van een legerwoordvoerder. De pro-Russische rebellen zouden bezig zijn met het versterken van de posities... voordat de wapenstilstand vannacht van kracht wordt. Er wordt onder meer gestreden om de strategisch belangrijke plaats... de Baltse Vaux. Daar zitten duizenden militairen op dit moment ingesloten... Ook in de buurt van Donetsk wordt nog een hevige strijd gevoerd. Vanavond 11 uur Nederlandse tijd gaat de wapenstilstand in. Belastingverlagingen leveren niet meer werk op, schrijft het Centraal Planbureau in een rapport. Het kabinet wil het belastingstelsel aanpakken, onder meer om de werkgelegenheid te verhogen. Maar volgens het CPB gaan mensen niet meer uren werken als de belasting op arbeid naar beneden gaat. Het vervangen van de verschillende belastingschijven door één vast belastingtarief voor iedereen, de vlaktax, werkt volgens het planbureau zelfs negatief. Daardoor zouden mensen minder gaan werken. Op de wegen naar de wintersportgebieden staan vandaag lange files. Vooral in de Franse Alpen wordt topdrukte verwacht, meldt de ANWB. Ook op wegen in het zuiden van Duitsland, in Oostenrijk en in Zwitserland is het erg druk. Vanuit Nederland naar Parijs zijn er dit hele weekend ook verkeersproblemen. De A1 tussen Lille en Parijs blijft dicht na een groot ongeluk waarbij twee vrachtwagenchauffeurs omkwamen. Reddingswerkers in Nieuw-Zeeland hebben zo'n 60 gestrande walvissen terug de zee in weten te drijven. Een groep van in totaal 200 walvissen was aan de noordwestkust van het zuiden-eiland in een vuik met ondiep water gezwommen. De meeste zijn gestorven door stress. Zo'n 60 zijn bij hoogwater alsnog terug de zee ingedreven. Het weer geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen, vooral in het zuiden, weer kans op lichte neerslag. Verder schijnt de zon geregeld en het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NMS DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij de afrit Bunschoten 3 kilometer file. De andere kant op richting Amsterdam bij Inbrugge 4 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus verkeer Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk, lekker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 Leuke, gezellige, Hollandstalige hits. Zoals onder andere de volgende van het Cocktail Trio. Het was een bekend zangtrio van populaire Nederlandstalige liedjes... in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het Cocktail Trio zijn onder andere... Hup, hup, hup. Het Vlooie Circus, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Kangroe Eiland en Badje 4. En dat nummer Badje 4, dat gaat u nu horen. Het Cocktail Trio met Badje 4, nu hier. In Zandvoort, uit Zandvoort. Op de lokale oproep ZFM Zandvoort. Lekker de man hier, vieren van. Van je hip en de wie? Zo Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee. men in China, uit verveling lee. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier, van langs de Rijn, wel lekker je bier. Ja. Leeg je nooit het lintje van een op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Dus maak je borst en je glas maar een hand en zeg ons plechtig aan. Leve de man die je bier uit de van je hip en de bief de man die bier ja, dat ging jij nu ook al? Aan die biervliet woonde man, Jan Willem dat die haar in kaart te winnen nu heel gewoon, maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt dus toch zo van bier vliegt aan zijn naam. Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn borst? Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst nee, Dus maak je borst en je glas maar leeg en zeg ons laat.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 Zijn de vrouwen? Hebben we nog meer borst? Nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar en zeg ons blijf te gaan. Leven de man die het bier uitvond, maar je hip door de biet vooraan. voor de ja, hij gaat gaan, hou ga maar. Samen ja, dan kunnen nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van natka en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we. Hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het 1, 2, 5, 1, 2, hij nooit het lintje 5, 5, op zijn pas.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 Strak voor zich uit, liep ze noord, dan weer west, dan weer zuid. Maar toen kreeg ik van schik haast een kleur, want ze kwam regelrecht naar mijn deur. Met hij heeft geen zin, dus daar tip wil ik netjes niet in. Want ze moet en dat is nu de grap. Iedere nacht weer zo nodig opstap. stap. Hi, wat ben je?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 Hij zei, man, hier is je jongen. Heus, je kunt ervan op aan. Dat zolang als ik zal leven, rozen op je grafje staan. Mammy, ik breng u rozen. Rozen van uw kleine man. Mammy, ik breng u rozen.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 Van je kleine man. Mommie, nu krijgt u geen rozen, maar kleine Jan die komt er aan. U hoorde het Eindhovense zangduo Arno en Gratje. Dat in 1978 kort succes had. Uh, met het levenslied, papi, ik zie tranen in uw ogen. En dan konden andere hebben ze dit gehad, Jantjes, SOS. En dat bleef op nummer 30 in de Nederlandse top 40 steken. En aan de carrière van het duo kwam definitief een einde toen... de jonge Arno op 7 augustus 1987 op 22-jarige leeftijd omkwam... tijdens een campingruzie. Een Gratje haalde in maart 1994 de kranten... vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij... in het Eindhovense Café, ontdek je plekje. En werd in die zaak tot... Uh, Zes jaar zelfroorlood wegs doodslag. U, u hoorde ze met de... Mami, ik breng u rozen. En ook hoor u nog Walter en de Kikkers met... IH Horeporn. Onderweg zometeen. meteen Bandi, maar hier zie je de sneljaagers met dikke dijen.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 Hup, daar is Willem met de waterkom dan, want Willem is niet bang. Je hoeft het maar te vragen, ja, dan staat hij al te zagen. Ja, te kotteren en te boeren, de gaatjes in je oren. Ja, als je maar kikt, als je maar kikt, is Willem weer een flik. Hoi! Hup, daar is Willem met de waterkom dan, de neemt dan, op de combinatie dan. Heup, daar is willem met de waterkomt dan, want willem is niet bang. Zit er iemand in dit alles? Wat willem, hij kent alles. Zou alle willen, weet van wanten, jij ja, vraagt om klanten. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, dus willem die je flik. Hoi! Hup. Hup. daar is willem met de waterkomt dan, de meid van wordt de combinatie dan. Daar is Willem met de waterpontang, want Willem is niet bang. Willem, Willem, rij dat al geleerd? Op de technische B Mijn broer, dat is een prima vent. Dan Die van de zweep het klappen kent. Een goede wakkerman tot de met. En getrouwd tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterpontang. En s'morgens dan begint het weer. De kom dan, de meek dan of de combinatie dan huh? Daar is willen met de water de de Komt dan, want willen is niet bang Allemaal! Als je maar kijkt, als je maar kijkt Dit is willen. Die En ook hoor u nog Loe die met wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere ochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Het is vandaag dinsdag 10 februari 2015. De volgende dag in 1997, een korte tijd in de musical, eindeloos... met deze naast Koen van Vrijberg de Koning... maar deze musical moest nog snel stoppen... door financiële problemen met het productiebureau... en aan het begin van de 21ste eeuw... begon ze aan het jubileum-tournee tot Piaf... en eind 2003 begon ze met Jos Brink aan de musical Het Hemelbed... en vanaf 2008 was ze opnieuw te zien in de musical rond Edith Piaf... ze speelde in de oude Piaf en u hoort nu Lisbeth List... Daar hebben we met zonder jou. Zonder jou ben ik een lege straat in de kou, een huis dat open staat. Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas, daar kun je het op. Roosje met jouw mooie blonde haar. Twee rode bloosjes, een op iedere wand. Ik wil met jou op de veerbocht. Ik red vertel Op de veerbond gaan vallen.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 Van de Vierpont, CFM Zandvoort, een lokale de lokale omroep op de Zandvoort. De volgende artiest is geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En hij is een Nederlandse zanger en acteur. Hij werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de openluchtschool in het Oosterpark, natuurlijk in Amsterdam. En toen hij acht was, kregen ze zijn eerste accordeonles. Is begonnen in de band the Apron Strings. Toen, heten ze, en toen hij erbij kwam, heette dat Robbie en de Apron Strings. En de, al snel speelde de groep in het voorprogramma van Peter Kraus in de Doelenzaal. En vervolgens kwam zijn broer erbij. Als extra, extra gitarist. En op 15 oktober 1960 behaalde ze de eerste plaats op het Talentia van Polydor. En in 1962 ging de samenwerking uit elkaar. En hij en zijn broer stapten uit de band en begonnen een nieuwe band. En dat werd Rob de Nijs en de Lords. Dan hebben we het dus over Rob de Nijs, dat had u waarschijnlijk al door. U hoort hem nu met Voor Sonja Doe Ik Alles. Ik kijk in het stadje niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor Sonja doe ik alles.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 I'm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 Is het meisje waarin? Dat was muziek van Johnny Hoes met Mijn trouwe paard. En ook hoor je nog de zangeres zonder naam, met moeder en kind. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan voor ik afscheid van u neem. Onder andere Dimitri van Toren, de spelbrekers. Maar nu eerst Jan en Zwamen. We gaan weer schaatsen. Ja, het vriestje weer dan.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 Rode muts en blonde lok En geen truitje, blauwe rok Maar ze trippelt, zwijgen, als normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal. Kleine kokette katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekemjes over je schouder Je ma ziet het toch niet eens dus kom Kleine kokette katinka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 Waarom zingen al de jongens haar verlangen taal Kleine de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet de schoon. Kleine de Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog geen leven een glimp van je wit dus zien. Kijk, nou is ik dit je om, stiekemkes over je schouder. Je ma ziet het don niet dus kom, kleine coquetteren, katinka, Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven. Een glimp van je lip, dus je zien. La la. Een dekken kan jij een roer en een mast. Ik wil alleen maar vooruit. Ik bouwde het morgens voor dag en voor dag. Toen hees ik de vlag met het rood. Het Barbara met een glas rode ween En er was niemand aanwezig, maar de stemming was fijn Ja, nu heb ik een schip met dat run en beschuit, Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt Voor een ieder uit Ghana of Japan, een zwerver of koning, Jan Alman. Voor een vrouw uit Rood-China, Jood-Islamiet, dwergen of reuzen of voor wie.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 met het rood, wit en blauw. U hoort de muziek van Dimitri van Toren met Ik heb een schip. En ook hoor u nog de spelbrekers voorbij komen met Katinka. Het zit erop: Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Als u denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik heb een stukje gemist, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. Afgelopen zaterdag hadden we geen herhaling. Wat we natuurlijk 25 jaar bestaan, dan hadden we natuurlijk afgelopen zaterdag... een groot feest met een hoop programma's over de afgelopen 25 jaar... zie je van Zandvoort, maar aanstaande zaterdag... kunt u gewoon weer genieten tussen 1 en 2 van een herhaling... van Zandvoort uit Zandvoort... Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Rijn de Vries met Ik ben 17 jaar. Maar nu eerst een orkest zonder naam. Met een van mijn favorieten. Wipneus en Kersenmond. En ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens.